Deze kant uh, van het toestel, uh, u daar, uh, die hier nu aanwezig is. Uh, ik zeg uh, tegenwoordig nooit meer wie ik ben. Uh, u moet dat niet als uh, onbeleefdheid van mij zien, maar ja, ik ben gewoon een beetje verlegen, dus zo zit dat. En uh, ik ben nu uh, hier opgenomen in deze rijks van Beeldportretten. Hele middag uh, poog ik u te vervelen met een aantal kijken, een aantal blikken. Die u misschien helemaal niet met mij eens uh, zult kunnen zijn. Dat vind ik het beste. Uh, over de toestand in de wereld. Sinds kort uh, merkte ik uh, dat ik in de wereld blijfde. En uh, ik vond dat toch wel, uh, ik vond dat wel heel vreemd allemaal. Ik uh, merkte allerlei dingen. Ik maakte allerlei, allerlei waarnemingen. En ik kwam ook in aanraking met het zogenaamde relativiteitsprincipe. Ik ga niet eh, praten over meneer Einstein of de relativiteitstheorie, nee nee, ik ga uit van het relativiteitsprincipe, wat meneer Einstein zelf ook hanteerde en formuleerde. Ik ga, ook niet, ik ga het ook niet formuleren zoals hij dat heeft gedaan, maar ik zeg het gewoon eh, heel kort en bondig. Nou, het relativiteitsprincipe gaat over de onderlinge verhoudingen tussen waarnemers. Een, een waarnemer is een iets of een iemand wat een bepaalde toestand kan merken eventueel opschrijven, fotograferen, op een opnameapparaat inspreken wat u wilt. Het blijkt namelijk dat er toestanden in de wereld zijn waarin verschillende waarnemers van hetzelfde feit of iets een heel ander blik hebben. Ze zien dat anders. Uh, ik noem maar een voorbeeld. Als ik voor het Paleis op de Dam sta, het oudste gekraakte huis in Amsterdam, en u staat achter het Paleis op de Dam. Dan wel het stadhuis. Want het is eigenlijk van ons. Maar het is gekaakt door de boer van Napoleon. Hoe dan ook. Ik sta voor het stadhuis. U erachter. En we zien iets heel anders. Maar we zijn het roerend eens. Dat we het over hetzelfde iets hebben. Wie van ons uh, is nu in dat geval de absolute waarnemer? U of ik? Wel nee. Uh, wij zijn gelijkwaardig. Wat dat betreft. En dat is het relativiteitsprincipe. Elke waarneming in de kosmos is gelijkwaardig aan elke andere en wanneer de verkiezingen worden gehouden voor één absolute waarnemer één absoluut referentiekader dan wint niemand de verkiezingen dat is het relativiteitsprincipe uh, Oké, okay. uh, dit relativiteitsprincipe houdt in dat er geen god is behalve die je zelf kent ik ga even terug in de geschiedenis naar meneer Newton die had wel een absolute waarnemer, een absoluut referentiekader in zijn zwaartekrachttheorieën, die wij nog tot vandaag in ons lichaamsgewicht voelen. Uh, en ik uh, ben ervan overtuigd dat die, dat absolute referentiekader van de ruimte-tijd, die absolute waarnemer, dat uh, dat, dat voor meneer Newton dat dat God was. Want het relativiteitsprincipe zegt nee, er is geen God mogelijk. Behalve die waar je zelf mee rondloopt. Dat, uh, dat, vind, ik, dat vind ik wel een eerste, eerste belangrijk gegeven in, in mijn levensvisie. Dat uh, voortvloeit uit het, uh, uit het relativiteitsprincipe. Ik wil even nog uh, meneer Pascal erbij halen. Die, uh, die leefde ook zo ongeveer in de, in de gouden eeuw, in de 17e eeuw. Uh, in Frankrijk. En uh, meneer Pascal uh, die is tot de dag van vandaag bekend als wiskundige. die maakte ook speelgoedcomputers, dames en heren. <laughs> en en bovendien hield hij een zogenaamde wetenschap op na. In zijn gedrag. En daar zei hij, ik, je kan twee dingen doen. Je kan geloven dat je na de dood in de hemel of de hel terechtkomt of niet. En je weet natuurlijk niet van tevoren of dat wel zo is. Maar wat je kan doen... Dus je kan zeggen, nou, als ik me zo gedraag dat ik uh, niet in de hel indien dat bestaat. En uh, blijkt uh, aan het eind van de zit dat nog helemaal nog hel bestaat. Dan uh, is er niets verloren. Maar als ik ervan uh, uitga dat, uh, dat het allemaal flauwekul is. En dat aan het eind van de zit toch blijkt van, ai, <laughs> dat, ja, dan, uh, dan zit je fout. Hè, dat, uh, ja, dat, uh, <laughs> dat was meneer Pascal. Voor, wat mij betreft uh, heerst het relativiteitsprincipe. Uw kosmos is minstens gelijkwaardig aan de mijne. En u, u verdient daarvoor, wanneer ik u zie als waarnemer, uh, verdient u uh, van mij uitgezien uh, daarvoor de ruimte. Uh, ik, ik, ik, noem, ik noem dat... Ik noem dat uh, uh, royal Space of zo. U, uh, u verdient uh, de ruimte om uw waarnemingen te maken en zou ik de mijne? Dan uh, is het s'nachts donker. Heeft u daar ooit bij stilgestaan? Waarom is het s'nachts donker? Als ik uh, s'nachts naar de hemel kijk, dan zie ik dat die donker is, hij is zwart. En dat, daaruit leid ik af dat de kosmos eindig is. Want als die oneindig zou zijn en overal gevuld met sterren zoals onze zon, dan uh, zou het, het s'nachts uh, e minstens even helder zijn als overdag. En zou de hemel oneindig helder zijn, maar dat is hij niet, de hemel is, is donker. Hier en daar zie je een sterretje, maar de hemel is s'nachts zwart. Dat is een, een universele waarneming die ik doe. Ik ervaar dat als een wisselwerking tussen mij en de hele kosmos. Dat is een, een gewoon een wereldwaarneming. En u kunt die waarneming ook maken. U kunt s'nachts naar de hemel kijken en u kunt zien dat hij zwart is. U kunt ook zien dat hij niet zwart is. U kunt zeggen, mijn waarneming strookt niet met die van jou. Ik zou zeer geïnteresseerd zijn in, uh, om met die mensen daarover te praten. Het, uh, het feit uh, dat het s'nachts donker is en dat ik dat ervaar als een, uh, als een universele waarneming, uh, dat is eigenlijk een, uh, een vrij schietsevrij benadering van de, van de toestand van zaken, want ik ben... Wel degelijk ben ik hier plaatsgebonden in het uh, keurslijf uh, van mijn lichaam. Maar als ik s'nachts naar de hemel kijk, dan, dan ervaar ik de, de hele kosmos die er is. Uh, dit uh, uitdijen van het waarnemingsveld kan niet alleen in ruimte, maar ook in de tijd plaatsvinden. U kunt zich een voorstelling maken van hoe de dingen zich uh, nu ontwikkelen. Wat komt er na de legitimatieplicht? Daar kunt u zelf over nadenken. En u kunt uh, een redelijke voorstelling van zaken maken over wat er gaat gebeuren. U kunt in de oude prentenboeken, kranten en geschiedenisboeken kijken. En u kunt naar oude geluidsopnames luisteren. U kunt zien wat er in het verleden gebeurd is. Dat is een, een uitdijing van, uh, van je bewustzijn wat daar zo is. Het schizofreïne principe is dat, een, in, dat er in wijze geen verschil is tussen een voorstelling van zaken en de actuele realiteit daarvan. Een huise tovenaar kan zich iets voorstellen en kan dat ter plekke creëren. Een prima ontwerper kan iets bedenken, hij kan er tekeningen van maken en na iets wat tijd wordt wij hebben een prachtige, compact uh, discspeler uh, op de markt gebracht. Dat, uh, dat zijn voorbeelden waarin u kunt zien dat een voorstelling van zaken op dezelfde lijn ligt als uh, de totstandkoming daarvan. Ja, tot nu toe. Uh, hebben we God afgemaakt als uh, absolute instantie, tenminste als een absolute instantie die boven u staat. Uh, we zijn ook uh, gekomen met het idee dat en ieder u als waarnemer een wisselwerking met de gehele kosmos aan kan gaan, de gehele wereld. U bent in het bereik van uw gehele wereld, net als ik in het bereik ben van mijn gehele wereld. En onze werelden kunnen wisselwerkingen aangaan. U kunt zich niets aantrekken van dit gehele programma. En dat vind ik prachtig. U kunt de radio uitzetten. U kunt mogelijk ook naar luisteren. En erbij nadenken. En in dat geval gaan wij een wisselwerking aan. U neemt een kijkje in wat ik hier allemaal bedacht heb om aan u te vertellen. En ik wordt ook veranderd door die waarneming van u. Dat is een wisselwerking. Um, ik heb, uh, in mijn leven heb ik uh, kennis gemaakt met een, met een spel. Uh, ik heb dit spel verzameld uit allerlei zienswijzen, van wijzen uh, in een aantal uh, plekken in de wereld. Waaronder Centraal Amerika, de uh, Aziatische woestijnen en hooglanden. Uh, ik uh, heb in West-Europa uh, exact gestudeerd. en uh, Een aantal van deze ideeën die wou ik nu, die wou ik nu samen breien in een, uh, in een zeker patroon. Ik begin uh, met een meneer die uh, 2000 jaar geleden, nee langer nog geleden, uh, 2800 jaar geleden geloof ik uh, in ieder geval uh, in de Griekse tijd uh, meneer Zeno, welke uh, wou ik even erbij halen die kwam uh, met vier paradoxen en met die vier paradoxen heeft hij tot op vandaag de logische uh, het logische fundament van onze westerse wiskunde ondermijnd met uh, zijn zeer subversieve paradoxen die, die moeten we in het achterhoofd houden. Uh, ik heb wat verhalen verzameld over uh, midden-amerikaanse cultuur en de hooglanden van Azië, zoals ik al zei. En daaruit heb ik, uh, heb ik dit spel gedestilleerd. Het spel is een, een uitdaging. Uh, uitdaging betekent niet uh, dat het, uh, het spel... Uh, uh, ...met u een gewelddadige manier in conflict is. Hoewel het er wel van kan komen... ...als de zaken mislopen. Nee, het, het is een spel. Het is een, een uitdaging die uw leven presenteert aan u. En u kunt die uitdaging uit de weg gaan. Daar is niets op tegen. U kunt de uitdaging aangaan... ...en hem later weer naast u neerleggen. Daar is ook niets op tegen. En u kunt de uitdaging aangaan... En daar is ook niets op tegen. Uh, in de uitdaging zijn er een aantal vijanden die u uh, te wachten staan. De vijanden zijn angst, bewustzijn, macht en de dood. En ik, uh, ik zal beginnen om het, uh, om het verhaal een beetje op te bouwen zoals dit gebeurt. In de eerste plaats de vijand angst. Ik denk dat een ieder de vijandangst wel tegen is gekomen. Angst om een gloeiende plaat uh, aan te raken en een heet hanghezen. Uh, angst om uh, uh, een verkeersongeval te maken. Er zijn allerlei soorten angst. Angst uh, om uh, uit je huis gezet uh, te worden. Uh, angst dat je niet aan je dagelijks brood kunt komen. Dat geldt niet zo, uh, zo heel erg uh, voor Nederland, maar wel degelijk voor andere landen in de wereld. En natuurlijk ook doodsangsten Duitse, Duitse die je in een vreselijke situatie kunt, kunt voelen. En die je helemaal verlamd uh, doen staan van de angst. Met het gevolg dat je de gevaarlijke situatie die er gaande is niet aan kunt gaan. Maar gelukkig... Er staat er een sleutel om de confrontatie met angst en de achterliggende confrontatie met waar die angst dan voor is, om die aan te kunnen gaan. En die sleutel is de realisatie dat er niets zo erg is wat je kan gebeuren dan dat wat je zelf je daarbij kunt voorstellen. Dat is het ergste wat er is en dat heb je uiteindelijk zelf in de gaten en daar kun je zelf wat aan doen. En dat is de sleutel voor de confrontatie met de angst. Als deze confrontatie aangegaan is, dan volgt er een beloning als het ware. Want dan komt er namelijk bewustzijn. En dat bewustzijn is een gevolg van het feit dat de waarnemingen die je maakt over de situatie, dat die niet door angst vertroebeld worden. En dat geeft een objectief bewustzijn. Het is natuurlijk niet de absolute waarnemer, maar het is uw eigen objectieve kosmos. En dat is het bewustzijn. Maar dit bewustzijn is meteen de tweede vijand. En dat is tot op zekere hoogte paradoxaal. Want bewustzijn, dat heeft iets positiefs. Het, uh, het klinkt goed... Wijs bewust, nietwaar. Maar bewustzijn is wel degelijk een vijand. Want ook het uit, dit uitdijende bewustzijnsveld kan je leven finaal een schoppen Want de wereld is niet in kannen en kruiken. Het kan dan toevallig wel in je eigen beperkte omgeving goed gaan... Zo ga je in de gaten hebt dat het daarbuiten behoorlijk mis is, dan geeft dit problemen. Op dit moment kan je de confrontatie met bewustzijn al of niet naast je neerleggen. Ik noem maar een, een ouderwets voorbeeld. De eind 60er en in de begin 70er jaren waren er dagelijks vreselijke beelden uit Vietnam op de televisie. Je kan daarbij stilstaan, je kan daarover nadenken. Je kan de confrontatie met dat bewustzijn aangaan of het kan gewoon te veel zijn voor je. Je kan het niet aan, je legt het naast je neer. Je sluit dat beeld af van je bewustzijn. Je kan het bewustzijn wel confronteren. Je kan ondanks het feit dat je weet dat je in een onmogelijke situatie uh, bezig bent, kan je ondanks dat feit dat je dat weet, kan je gewoon verder gaan. En dat is uh, de overwinning uh, over de vijand van het bewustzijn. En nu volgt er een beloning. En die beloning is. Je weet de weg met angst. Je kan je bewustzijn aan. En het logische gevolg daarvan is macht. Want het geeft namelijk de macht. om. het, om het beste te doen in een gegeven situatie. En macht is meteen de derde vijand. En ik uh, denk dat ik dat even aannemelijk zal maken, want... in de eerste plaats lijkt het alsof macht ook iets positiefs is. Net zoals bewustzijn iets positiefs heeft. Wees bewust en heb veel macht. Veel geld, of wat dan ook. Geld is ook macht. Het is een, een abstractie van hoeveel huurlingen je voor hoeveel tijd... Kan huur om hoeveel mensen te laten doen wat u precies wilt. Dat is, dat is macht. Maar deze macht is een vijand. Want deze macht geeft u de gelegenheid om niet alleen uw eigen kosmos, maar ook die van anderen behoorlijk in de war te schoppen. En er zijn volgens mij voldoende. Voorbeelden van bekend uit de geschiedenis om dat aannemelijk te maken. Daarvoor hoeft u uh, alleen uw hist historisch perspectief te laten uitdijen en dan, dan volgt dat wel. Wat gebeurt er wanneer men klaar is met het aangaan van de confrontatie met macht? En ik bedoel nu uw eigen macht. U komt al uh, in de andere stadia van angst. Je hebt angst voor een hogere macht. Een macht die sterker is dan jij. Uh, in de vorige stadia komt, uh, komt men wel andere machten tegen. Maar je eigen macht, dat is je vijand. Het is niet de staat of het rode leger. Of de yankee soldaatjes. Uw eigen macht is de vijand. En de laatste vijand is de dood. De dood, uh, als laatste vijand, zie ik als de climax van het leven. Want, hij zei, is de laatste vijand. Uh, het is ook de vijand die iedereen, zelfs diegene die, de, die het spel niet aangaan met angst, het spel met bewustzijn, het spel met macht, en ieder staat de dood te wachten. En het doel van het spel is om die laatste vijand een, een hoogwaardig spel aan te doen. En ik zie dit uh, ik zie dit als schaken. Het doel van het spel met angst, bewustzijn en macht is om de dood een, een mooi spel te geven, het prachtige zetten. En da daarom is de dood de climax van het leven, die je aan moet gaan, angsten kennende en omkunnende gaan met bewustzijn en met gebruik van je macht. Die dit spel aangaat met angst, met bewustzijn, wederom met angst, want die vijand is nooit uiteindelijk overwonnen, hij komt altijd weer terug. Met macht, iemand en uiteindelijk met de dood, iemand die dat spel speelt, die noemt zich volgens een goede vriend van mij, krijger. En krijger is een van de algemene beroepen die ik mij als mogelijkheid in het leven voorstel. ...behalve dit beroep van krijger... ...en krijger is iemand die zich met een bepaalde levenshouding opstelt... ...ten opzichte van de vier vijanden die hij in zijn haar leven tege uh, tegemoet treedt. Hij, hij, hij zei hij komt ook uh, andere mensen tegen... Die, de, ...die andere van de algemene beroepen volgen. Uh, die algemene beroepen dat is misschien een beetje een vaag concept... Uh, ik zal beginnen met, uh, met de oogdokter. De oogdokter is een algemeen beroep, omdat ik wel eens heb gedachtdroomd dat ik uh, nog voor de middeleeuwen dat ik rondzwierf als oogdokter. En ik uh, kwam van gehucht tot gehucht en overal was ik welkom, want daar kon ik met behulp van mijn verschillende homeopathische zalfjes en andere kunstgrijpen, kon ik uh, de mensen hun zicht, hun bewustzijn weer teruggeven wat ze nodig hadden voor hun dagelijks bestaan. En ten gevolge daarvan werd ik goed ontvangen in, uh, in de herberg en, en had ik een goed bestaan als oogdokter. Een ander beroep, het beroep van waarnemer, getuige, een krijger, heeft, uh, kan worden bijgestaan in een confrontatie met angst bijvoorbeeld, in een heftige situatie, kan hij worden bijgestaan door een waarnemer, door een getuige, of eventueel door de media. Die, die waarnemer of getuige, die beschermt tot op zekere hoogte de met zijn doen en laten daar. De bondgenoot is iemand die de krijger tegenkomt. Maar de bondgenoot is eigenlijk een vijand, want wanneer de bondgenoot daar is, dan kan de confrontatie plaatsvinden met welke vijand men op dat moment tegen zal komen. De tovenaar kan men tegenkomen, maar een tovenaar kan ook een ontwerper zijn, of iemand anders die zijn ideeën een reële uitvoering kan geven. Een boer is een algemeen beroep. Een boer produceert voedsel. En ja, dat, uh, daar ben ik persoonlijk van afhankelijk. Een zwerver, dat is ook een van de algemene beroepen. Die zijn er altijd geweest en die zullen altijd blijven bestaan. Een zwerver neemt zeer weinig maatregelen om zich in te dekken tegen de perikelen van het bestaan, en een zwijger, een zwerver, kan zeer zeker krijger zijn. Een courier is een van de algemene beroepen. Bij een courier kunnen wij ons ook weer de mediamensen voorstellen. Die zorgen ervoor dat informatie, deformatie, zich verspreidt over de hele wereld. Leraar of verhalenverteller is een algemeen beroep wat ik, wat ik plaats in meerdere tijdperken. Ten slotte is er de kluisenaar die, die zich afzondert om tot verlichting te komen. De kluisenaar is wel afhankelijk van de boer om zijn voedsel te produceren en de courier om het aan te voeren. is, is programproducer een algemeen beroep? Uh, ik heb nu hier voor mij de programproducer. Hij zegt niets, maar hij bepaalt wel de inhoud van dit programma. En uh, <laughs> ja, uh, Het moest toch uh, eigenlijk wel een klein beetje op uh, deformatorische toer gaan nu. En vandaar de vraag, is programproducer een algemeen beroep? Of? Of uh, moet hij zich misschien zien uh, in één of zelfs meerdere van die andere beroepen die, die hier uh, hiervoor zijn gekomen. Wat mij betreft is de keuze vrij. Wat mij betreft kan, kan iedereen, geen of, alle, of alles wat ertussen zit van deze beroepen uitvoeren. Gaal naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid. En indien gewenst is programmproducer wel degelijk een algemeen beroep. Hij kan zich uh, opstellen als een, uh, als een controleur van de leraren en de verhalenvertellers. En als een koerier voor hun. Hij kan zich opstellen als bondgenoot van onderdrukte delen van de, van de samenleving van onze medewereldburgers. Hij kan zich opstellen als vijand van de gevestigde machtenorde. Hij kan zich opstellen als waarnemer en getuige. Maar hij is natuurlijk geen kluisje Maar dat merk je zelf hoe dat nou weer in elkaar zit. Uh, ik uh, zelf weet niet of uh, dat een algemeen beroep is, maar uh, Chris van Wilgenburg ziet dat misschien wel zo. Hij, uh, hij houdt zich zeker met uh, het spel wat, uh, wat ik al laat heb bij zich. Maar uh, volgens mij laten hij andere mensen dat voor zich ook En hij uh, registreert en uh, deformeert hij hun, uh, hun producten om zodoende uh, zijn uh, zijn programma's het uh, uh, te laten komen. Uh, hij is uh, volgens mij is hij een jaar of twee geleden begonnen met de quiz. Pa, pa, pa, pa. Uh, uh, ja welkom uh, dames en heren. Uh, quiz, uh, heel dom programma eigenlijk. Uh. Heel uh, welkom in de quiz Ik kan een vraag aan, uh, aan de orde Zoals uh, Wat is Couto nu? Het is Couto van het is van nee, de... uh, Een andere vraag die ik u nog kan herinneren toevallig is Waarom krijgt de gemeentelijke sociale dienst 220 gulden in een blanco envelop? Ja, nou de gein hier is dat het echt gebeurd is en wat waren dan de antwoorden? Nou, het eerste antwoord kwam van meneer Ben Anders. En die zei: Omdat de uitkeringen te uh, hoog zijn. Dat was natuurlijk fout. Dat snapt u wel. Uh, de volgende die kwam: uh, Heeft uh, iemand dat misschien per ongeluk gedaan? Nou, dat was natuurlijk ook fout. En het heldere, het heldere juiste antwoord luidde: dat was, Het was dan een dame die dat in gehoor bracht. Dus dat kan ik niet zo goed nadoen. Ah, was het, uh... Uh, publiciteit stond van uh, Dave Radio Televisie ja nou dat was natuurlijk het juiste antwoord uh, dat, was, nou, dat was de quiz uh, maar ook zoals ik al zei de vraag wat is plutonium een fout antwoord, een hedendaags verantwoord technologische ontwikkeling dat is fout dat snapt u een gevaarlijk en giftig onnatuurlijk element dat uh, is het juiste antwoord uh, de, het feit dat cadmium in uh, de komkommetjes van de volkstuinen terecht komt, dat kwam aan de orde aangezien uh, een volkstuiner uh, in de vorm van Evert van Thorbeck uh, regelmatig uh, in het programma als gast uh, zat. Maar uh, ik mag verklappen dat uh, Evert van Thorbeck helemaal niet bestaat, het is Chris van Wilgenburg die dat speelt. Uh, dat is ook duidelijk te horen in het programma natuurlijk. Ja, uh, heel dom allemaal. Uh, een tijdje leuk om het te doen. Uh, toen, uh, toen Chris van Wilgenburg daarmee zat van de verplichting om dat elke wijk maar weer om dat, uh, te regelen. En al die mensen die moesten komen opdagen, want dat wijden meerdere mensen mee op een gegeven moment. Uh, dat uh, werd allemaal gewoon te veel van het beste. Uh, dus het programma ging aan de kapstok. En uh, sinds die tijd is dat door een aantal piraten, is dat zo nu en dan, uh, is dat weer uitgezonden hier en daar, op uh, deze en gene radio. Uh, Chris van Wilgenburg zelf weet ook niet precies uh, <laughs> hoe dat daarmee zit. Maar hij, uh, hij is zich wel bewust van uh, de verantwoordelijkheid van het uh, mediacourier. De mediacurie heeft verantwoordelijkheid. Uh, er zijn ook mensen die, mijns inziens, uh, met onvoldoende verantwoordelijkheid daarmee omgaan. En zij spelen met angst, bewustzijn en met macht. Want uh, ik zou het niet op uh, mijn geweten willen hebben om, uh, om een consument van het programma. Uh, met een dermate zwaarmoedig en uh, duits angstig programma te confronteren, dat hij uh, sowieso al in een uh, depressieve toestand uh, besluit om zich uh, het leven te ontnemen. Dat, uh, dat vind ik voor mijn, voor mijn eigen geweten uh, een te hoge belasting om te betalen. En ik ben maar ervan bewust dat in het uiterste dat er zulke gevolgen mogelijk zijn. En meneer Van Wilgenburg, wat dat betreft, is het met mij eens. Want dat heeft hij geleerd. Dat wist hij aan het begin natuurlijk ook niet. Maar dat heeft hij inmiddels geleerd. Uh, Alhoewel ik het op uh, wat betreft veel zaken niet met hem eens ben, uh, moet ik hem wat dat betreft feliciteren. Nou, Van Wilgenburg ging dus uh, de quiz aan de, aan de wilgen. En hij ging verder en bedacht een nieuw programma samen met zijn Kornouten. Uh, ik weet nu niet of ik uh, de namen van de kornuiten wel of niet van hun mag verklappen, maar zij, zij in ieder geval uh, weten al dat ze nu aan bod zijn geweest, dus daar hou ik verder af op. Uh, die uh, van Wilgenburg uh, bedacht een nieuw programma samen met zijn kornuiten. Super Reality Interested Person Show. Uh, het stond in alle tekstaanmeldingen van het programma, stond het vermeld als de Super RIP show, zip show. Uh, en R.I.P. betekent natuurlijk ook rest in peace. En uh, de formule van het programma was dat het een uh, talkshow was, spaarzaam gewaardeerd met muziek. Een, <laughs> een heel simse formule. <laughs> En er kwamen uh, studio-gasten aan bod. En die werden het natuurlijk. Ja, nou, we we geïnterviewd het door Chris van Wilgenburg. Ja, in het programma was Chris van Wilgenburg zelf gast. In zijn uh, Super Reality Interesting Person, person show. Nee, uh, Daar vertelde hij zijn griezelverhalen. En, en om het unie, kernenergie. En. Het heilige radioactieve tijdperk. Uh, sinds de Tweede Wereldoorlog. Geluk, uw gast, Wat. Nu het logische consequentie heeft gehaald. Dat men scheepsbureaucraten. van harte welkom. van laatst. voor de Tweede Wereldoorlog bergt. omdat zij een bron zijn. van onbestraald staal. onbestraald ijzer. En dat heeft uh, toepassing in de techniek. Ja, in ieder geval, uh, dat was. Uh, de Super Reality in de Zesterperson Show, maar hier wederom een programma, nog een programma. Oh ja, een pelgrim had hij ook een keer. Hè? In zijn programma, een pelgrim. Dat was iemand. Uh, die, <laughs> die was uh, helemaal in zijn eentje naar Spanje gegaan op zijn fiets. En uh, was een meneer van nogal gevorderde leeftijd. En die had het besluit genomen en consequent doorgevoerd. Om uh, die Pelgrimstocht te maken, terwijl hij helemaal geen geloofsfanaat is. Uh, hij heeft die pelgrimstocht gemaakt met een, uh, met een historisch uh, bewustzijn gewoon. Want het blijkt dat uh, al eeuwen en eeuwen en eeuwen en eeuwen lang, al bijna duizend jaar lang, dat mensen die tocht maken, die pelgrimstocht. En het worden er tegenwoordig ook steeds weer meer die dat doen. En het is in het verleden ook zo geweest dat per jaar duizenden mensen die tocht maakten. Nou, die was een zo'n meneer. Die had uh, dus een buiten normaal, zal ik maar zeggen, bewustzijn. En die kwam dus met zijn reality interest tot heid kwam hij aan bod in het programma. Uh, de toevoer van gasten... Dat uh, raakte een beetje verstopt, uh, de lijn ging uit het programma, Men, uh, de organisatie van uh, de hele omroep op de radio uh, enzovoorts. Het programma werd beëindigd en Chris van Wilgenburg ging iets anders doen. de ja. ik de ouders zijn gebeurd sinds het <zijnMA> uh -huh -huh -hmm. <chutney> kinderen <Bismarck's> uh -huh. en de kinderen uit in de van de mail van de mail van de mail de mail van de mail van de mail van de de mail van de mail van de van de mail van de mail van de mail van de mail van van de mail van de mail om de de van de van de de van de de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 Anders kwam uh, een programma tot stand, de LCD-show, De Wraak van Rudolf Dode Ober. En dat was een uh, zogenaamd super special stereo-programma. Het uh, werd gemaakt op twee kanalen, van het stereo-toestel links en rechts. Uh, ben Anders en uh, zijn vriendenkring namen het rechterkanaal en soms ook het linkerkanaal voor zich. En Chris van Wilgenburg had dan het linkerkanaal en soms ook het rechterkanaal. Maar doorgaans het linkerkanaal. En op die twee kanalen werden er uh, totaal onafhankelijke programma's gepresenteerd. Tegelijkertijd. Eén links en rechts. En het doel hiervan was dat dit programma op meerdere manieren te beluisteren was. Mono, alleen links, alleen rechts. Stereo en helemaal niet. De bedoeling was dus om uh, de luisteraars te presenteren met een, uh, een heel vreemd gegeven en te kijken hoe ze daar uh, nu weer op zouden inspelen. Uh, maar ja, van uh, Chris van Wilgemburg deed het eigenlijk niet zo goed. Hij ging luisteren naar het uh, andere kanaal en dan begon zich daarmee te bemoeien. En uh, soms zei hij dan helemaal niks ofzo. Hij draaide ook zijn eigen platen natuurlijk, hè, links en rechts, dat was apart. Soms liep het samen en soms niet. Maar, uh, maar ja, volgens mij uh, is het nooit echt.. Uh, nou, volgens mij uh, is het niet zo ingeslagen zoals hij het bedoelde is. Lijkt mij Na de ging show ging uh, Chris van Wilgenburg met pensioen. En na verloop van tijd, na enige maanden, kwam hij uh, natuurlijk eens dus een comeback van pensioen. En toen maakte hij uh, een aantal zogenaamde breakfast shows. Hij stelde zich ten doel in het langste en tijdens het slechtste programma van Radio 100 alle luisteraars weg te jagen. Maar dat is mislukt. Dus ook dat programma ging aan de kapstok. Het werd nog een keer geprobeerd in de vorm van een totaalprogramma. Nu duiden er allerlei mensen mee, elk met een eigen programma. En Chris van Wilgenburg zelf had een aantal programma's. Hij had een nu helemaal ingekorte werk van Shell, want het programma was zo slecht. Het mocht niet meer het langste programma zijn. Ik krijg maar één of twee uur van de collega's die ook hun delen van, van het programma maakten een, een mix, een, een reisprogramma, ook met, met mixachtige geluiden en allerlei toestanden voor de vroege uurtjes. En dan uh, s ochtends vroeg uh, ook uit, een uithemische klankenprogramma. Daarbij moet ik aantekenen dat die programma maken helaas uh, door de rechtelijke machten uit Nederland uh, uh, zijn uitgewezen. En uh, dat vind ik niet zo best. Uh, na dit uh, totaalprogramma. Uh, oh, in dit totaalprogramma maakte Chris van Wilgenburg ook uh, uiteindelijk een muziekprogramma, geloof ik. Ja, klassieke klanken met onhoud tijd gehad. Ja, ik mag nu verklappen dat Chris van Wilgenburg dat was onhoud tijd gehad. Ja? Dat snapt u wel. En uh, hij deed ook. Uh, een programma dat hij te verhaal en uit een onherbergzame jacht. En dan ging hij op de serieusse tour, ging hij over de dingen praten waar hij het zelf moeilijk mee heeft. En uh, die misschien ook van toepassing uh, en aansluiting zijn uh, op uh, de gebruikers van het programma. Tijfens uh, liep uh, als rode draad uh, door al deze programma's uh, wederom een alte ego van Chris van Wilgenburg. Dat was een cassette dik die stelden zich beschikbaar om uh, zeer kortstondige gasten op te reiden, dus in programma's te maken Chris van Wilgenburg haalde hem natuurlijk te gast in eigen programma dat is eenvoudig want hij zat daar al en dan uh, kwam hij met zijn koffertje cassettes en tijdens cassettes die de luisteraars hadden ingezonden en die draaide hij op de radio in fragmentjes van 5 à 10 seconden en dan ging hij weer weg dat, uh, dat was cassette dik uh, de, van Wilgenburg die hield uh, toen uh, een flinke tijd op uh, wat betreft uh, zijn uh, radioprogramma's. Uh, hij heeft uh, sinds die tijd heeft hij ook nooit meer een eigen programma gehad uh, op de radio, maar hij heeft, uh, hij heeft wel meegedaan aan andere programma's van, uh, van zijn konuiten natuurlijk. Waarom, uh, waarom heb ik uh, dit obscuur media figuurtje aangehaald voor u, deze Chris van Wilgenburg? Uh, niet uh, wegens uh, persoonsverheerlijking, maar wegens de achterliggende ideeën die hij gebruikt om zijn programma's te maken en ondanks uh, zijn constante falen op allerlei gebieden vind ik die ach achterliggende ideeën die hij gebruikt die, die vind ik boeiend en ik zeg ook tegen Chris van Hilgenburg dat hij ze veel duidelijker naar buiten toe moet brengen want ik ben een van de weinigen die de achterliggende ideeën van uit zijn programma's kan opmaken. Een van de achterliggende ideeën uit zijn programma's is dat hij... ...vanuit uh, gaat het, dat men, uh, dat uh, degene die het programma gebruikt, de afnomen, de luisteraar, de kijker, de lezer van de tekst... ...dat uh, die uh, met respect van Royal Space uh, tegemoet moet worden getreden die mensen. Wil er een, uh, een wisselwerking bestaan, maar Chris van Milgenburg die heeft liever een, uh, een wisselwerking met een aantal van die mensen die op die manier met zijn producten omgaan. En die mogen dan zeer schaars zijn, dat maakt niet uit. Er hoeft maar één luisteraar mee te doen met de verhalen van een onherbergzame jeugd voor dat programma, om een succes te zijn. Alleen al met die einde. Met die ene persoon met wie die wisselwerking dan gebeurt. Die dan ook live het programma beïnvloedt en de gelegenheid krijgt om mij te sturen. Dat vind ik de, vind ik de goede aspecten van, van Chris van Wilgenburg. een aantal ideeën die vaak in zekere zin lijnrecht tegenover elkaar, tegenover zichzelf staan. Op een vreemde manier. Ik moet het nog hebben over het chaos van het bestaan. Chaos uh, betekent, betekent wanorde, en het woord chaos zit ook in het woord gas. Gas is een wanorde van moleculen. Maar het paradoxale hiervan is dat ondanks de wanorde, dat het blijkt dat een gas heel eenvoudig te beschrijven is. Er heerst een sublieme orde in chaos. Een kernregel van de wereld is dat de hoeveelheid chaos nooit spontaan minder kan worden. De hoeveelheid chaos moet altijd meer worden. En zelfs als je je vuile kleren wast, dan kan je dat alleen doen door te ruilen met een zelfs nog grotere vervuiling van je omgeving. Als je orde op zaken schept plaatselijk, dan creëer je tegelijkertijd nog meer chaos ergens daarbuiten. Het deformatorische principe... Uh, is eentje die rust op deze orde van de chaos. De leus uh, van het devalmanturische principe is wij willen totale decontrole over alles. Maar om totale decontrole te krijgen over alles, moet iedereen zijn, zijn verantwoordelijkheid over hun handelen accepteren. Aan waarmaken. Dus een vereiste voor totale decontrole over alles is voor een ieder controle over alles. Zo uh, gebruikt men chaos als basismateriaal om daaruit iets te creëren, wat op zich bestaat uit chaos, maar waarin een sfeer zich manifesteert, of een zeker idee. Allerlei uh, vreemde breukvlakken daarin, die dienen als stimulans voor de gebruiker. Om, om dat basismateriaal zelf te gebruiken en om dat zelf in een vorm te gieten. Chaos is orde en zo is informatie deformatie. Deformatie is informatie. Die twee zijn gelijkwaardig. Informatie is een zo scherp, en zo helder mogelijke voorstelling van zaken. Deformatie is een breder bewustzijn, maar zoals wanneer het bewustzijn uitdijt, wordt het vager. Dan is het niet meer in een hier en een nu te passen, het wordt algemeener. Een deformatorische techniek is het remixprincipe. Daarin worden delen van wat eerder gemaakt is, die worden hergebruikt in een soort kringloop. En dat kan meerdere malen ge gebeuren. Daarna kan het weer hergebruikt ge worden. Enzovoorts. Een ander, een ander voorbeeld van een defamatorische techniek. Is om doorbewust uh, met foutief taalgebruik te komen. Uh, zoals bijvoorbeeld het enigste. Dat klopt niet. Want dat is onjuist. En meer van zulke woordspelingen. Het allerlei door elkaar halen van woorden zoals aan, op, uit, ver, ge, her in, uh, in, in constructies en het willekeurig opwisselen in het verbruik van die woorden. Andere technieken uh, die allemaal een, uh, een zekere foutieve of paradoxale grondstelling hebben, is bijvoorbeeld om het geluid van de camera op te nemen. Uh, het is om een, uh, een videocamera de studio in te slijpen, en om uh, die luisteraars die dan opbellen op dat moment om die live voor de camera in de, in de video te halen. Uh, zulke dingen die hebben, ze, hebben ze gedaan, die, uh, die mensen die zich van die defamatorische principes uh, bedienen. De deformatorische producties zijn paradoxaal. Ze zijn gein, toch ze zijn serieus. Ze zijn niet van belang, en daardoor juist wel. Ze zijn eindig nu in de gevestigde en geijkte mediakanalen al deze deformatorische principes en technieken toepassing vinden. Ik wou dit uh, portretten Rijks. Programma afsluiten met uh, het vertellen van een paar dromen waarvan ik uh, in het verleden uh, uh, in het gezelschap ben geweest. Ik vertel eerst een, uh, een gewelddadige droom die zeer vreemd is en die mogelijk uh, de verschillende deformatorische technieken en principes illustreert. Ik droomde dat ik bij een bushalte stond te wachten, samen met een, een oude kist. En in die kist daar zaten boeken en prulsieraden. En ik moest daarvoor zorg dragen. Opeens kwamen er van, over hun heuvel, kwamen er hele hordes wezens op mij af. Allemaal vreemde wezens. Ieder zonder hun eigen identiteit. Maar ze kwamen zeer bedreigend op mij af. En ze zouden zich meester maken over de kist die in mijn zorg was toevertrouwd. Ik kreeg ter beschikking allerlei grof wapentuig om de aanstormende hordes verder toe te toetrijden onmogelijk te maken. Ik zag en ik voelde ook in detail in de droom uh, de meedogenloze uh, uitwerking van al dit wapentuig op de aanstormende hordes. Het waren een soort reuzenkabouters, uh, Ze hadden niet de echte menselijke vorm. En uh, ze stelden ook niet echt een identiteit uit, maar er waren er heel veel van. En de meer ik afmaakte met die verschillen, met, met al die wapens, met die, met die goedendagen en, en met bijlen en met, met stokken. En op een gegeven moment met uh, meer technisch vernuft, met metrieurgeweren en allerlei wapens die daar waren. Om al die wijzens uh, die daar in hordes op me afkwamen, stormen om niet te stoppen. Gelukkig kwam er uiteindelijk een bus aan en daar stapte ik samen met de kist in. De tweede droom uh, gaat uh, over het universele beroep van verhalenvertellers. Ik droomde dat ik op stok oude aan leeftijd aangekomen. Op zich is dat wel paradox. De job had om in een dorp verhalen te vertellen. En in dat dorp woonden allerlei bekenden van mij uit de tegenwoordige tijd. En die waren ook niet veranderd. En het enige wat ik hoefde te doen, was s'avonds voor de maaltijd een kort verhaal. En daarna een lang verhaal te vertellen. Op een gegeven avond trad ik aan voor het diner. Ik stond op het podium. En ik zei niets. Het is me niet duidelijk of er al dan niet een verhaal voor handen was. Of dat ik slechts door koppigheid werd gedreven om niet aan mijn taak te voldoen. De spanningreis. zou zouden gegeten worden. Waar blijft het verhaal? Opeens stond iemand op uit het gezelschap. Die beklom het podium en vertelde een kort verhaal. Maar laat de maaltijd met veel feestelijk gedruis, haar aanvang nam. Dan. Ik dank u voor uw aandacht.